Maar een kwartier voor tijd maakte Schut een eigen doelpunt. AZ speelt in de groepsfase van de Europa League tegen Dynamo Kiev. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Vooral in het noorden enkele buien. Ook morgen overdag vooral in het noorden buien. In het zuiden droog en het wordt dan 12 graden. Einde! NOS Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu de hoop.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 Down into darkness Open my eyes Let me see Beauty that made This heart adore you Hope of a life spent with you And here I am to worship Here I am to live You're my U luistert naar een uitzending van De Hoop Radio. Mijn naam is Rob Weenstra. En ik zit hier aan tafel voor een gesprek met Jos Revo. Welkom Jos. Dank je. Jij gaat uh, dit uur iets vertellen over, over je leven. En uh, nou, je bent opgenomen bij De Hoop. Op dit moment ben je uh, op het uh, project Begeleid zelfstandig wonen. Daar, uh, daar woon je. En uh, je volgt uh, een Bijbelstudieschool, een Bijbelschool, Nehemia. Daar uh, gaan we straks even over praten, wat het precies is, wat het inhoudt. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, hoe het zover gekomen is dat jij uh, opgenomen bent bij De Hoop. Kun je iets vertellen over uh, nou, hoe je met de verslavende middelen in aanraking bent gekomen? Ja, nou, zoals je al zei, ik ben uh, verslaafd geweest. Voor een periode van 20 jaar, ongeveer. Het is, ja, het is eigenlijk begonnen in mijn jeugd, uh, je raakt niet zomaar verslaafd. Um, ik ben van Molukse gekomen af. Mijn vader was Molux, mijn, mijn moeder was Indisch. En... Um, ja, dat heeft toch tot wat problemen geleid in mijn jeugd, omdat ik niet uh, me nergens thuis voelde. Ik voelde me niet thuis in de Molukse cultuur en ik voelde me ook afgewezen in de Indische cultuur. En zo uh, ben ik eigenlijk mijn identiteit gaan zoeken in, ja, in, in de verkeerde wereld, zoals je het mag noemen. Uh, we hadden groepen, groepen Molukse jongeren die uh, in die tijd was het nogal hectisch. Het ging uh, toen over de Molukse zaak. De treinkapingen en zo, daar ben ik in opgegroeid. Er was veel geweld en uh, er werd veel over geweld gesproken. En in die tijd uh, ja, zochten we elkaar op en was het eigenlijk zaak om uh, je eigen groot te houden. Je mag je eigen zwakte niet tonen en uh, in die situatie ben ik opgegroeid. Uh, de, daar kwam ik snel in aanraking met het uh, criminele circuit. Uh, drugshandel, uh, ook geweld en seks was altijd, altijd heel erg belangrijk. En, Um, ja, zo ben ik opgegroeid in koststondige relaties. Uh, ik wist eigenlijk niet waar het om draaide. Het ging allemaal, uh, ik liep met de groep mee. En, uh, ja, op school voelde ik me niet thuis. En ben zo afgedwaald uh, ja, naar het uh, buitenleven, zeg maar. Het leven langs de maatschappij. Ik uh, accepteerde geen uh, gezag boven me. Opstandig dus. Um, heel snel kwam ik terecht in het coffeeshopsleven. Uh, het verkopen van softdrugs. En uh, ja, je komt in een wereld terecht van waar, waar geld heel belangrijk is. Dus geld uh, telde voor mij. Uh, ik moet wel even vertellen dat ik een katholieke achtergrond heb. Mijn moeder is uh, heel erg gelovig geweest. En, ja, ze heeft me eigenlijk ook zien afdwalen. En in die tijd heeft ze, me, heeft ze heel veel, veel voor me gebeden... En ze zei altijd als ik moeilijkheden had met politie of met wie dan ook van Jos: Ga toch eens een keer binnen, joh. Maar ja, ik uh, had op dat moment God niet nodig. Zo voelde ik het zelf. en uh, Ik wist ook niet wat om draaide. En als ik eerlijk moest zijn, uh, vanuit de Katholieke Kerk kreeg je ook niet veel uitleg over hoe, wat God, hoe God werkt. Wie God voor je kan zijn. En uh, werd er veel uh, opgelegd in mijn ogen. En daarom heb ik me eigenlijk afgewend van de kerk op dat moment. Um, door, de, door dat leventje kwam ja, ik veel in aanraking met, met meisjes. En dacht ik dat het ging om, om ja, zoveel mogelijk meisjes te hebben. Zoveel mogelijk geld te hebben. En uh, ja, raakte op uh, mijn 24ste. Mijn vriendin destijds zwanger. En ik raakte eigenlijk een beetje in paniek. Van ja, wat nu? Ik zat al in de handel. En ik sloeg eigenlijk op de vlucht. Ik ben... Uh, Gevlucht in de drugs Zeg maar Steeds af en toe een beetje proberen Een beetje snuiven Een beetje, ja veel drinken kan er wel bij Maar het werd van kwaad tot erger Want uh, ook in de handel Kwam ik in een probleem uh, Er gebeurden ja, zaken Waar ik eigenlijk niet op gerekend had uh, Ik werd beroofd uh, ja, Mijn dochter werd ontvoerd op een gegeven ogenblik ja. en uh, ja, Ze was elf maanden oud En ik kon het niet verwerken hoe wie werd ze ontvoerd? Nou, het was een uh, soort van drugsdeal. En uh, ja, ik ging ervan uit dat alles oké okay was, dat alles geregeld zou worden. En uh, op, een, op een onbewaakt ogenblik uh, ja, namen ze mijn kind, uh, Beet en bedreigd haar met een pistool op het hoofd. En hebben ze haar meegenomen voor een korte tijd met al de, alle drugs die er aanwezig waren. Om jou af te persen? Nee, om jou te dwingen om, om iets te doen? Ja, om het drugs af te staan. Het ging om een heel groot bedrag. Toen was het nog ja, 75.000 duizend gulden. En uh, ja, ik raakte in paniek. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar gelukkig hadden ze haar niet meegenomen. Maar buiten op een parkeerplaats neergezet. En het uh, ja, heeft een hele grote impact gehad op mijn leven. Ik kon dat niet uh, verwerken. en ben eigenlijk begonnen met het roken van cocaïne. Het zogenaamde bezen. En uh, ja, daarvan raak je echt... Uh, van het padje, als je het zo maar zegt. Ik raakte al het gevoel van zekerheid of van de werkelijkheid kwijt. En alles ging draaien onder drugs. Ik begon uh, ja, iedereen onder druk te zetten voor maar wat geld te verdienen. Of mijn oude partners, compagnons. In het zakenleven heb ik toen uh, ja, ook bedrogen om me elke dag te kunnen gebruiken. Want ik kon er niet meer mee omgaan. Ik was een loser. Ik had al problemen met mijn identiteit en op dat moment was ik uh, ook mijn identiteit en die wereld kwijt. Want van allerlei kanten word je benaderd van ja, nou die, die jongen die moet je dan ja, afknallen zoals ze daar zeggen. Maar ik kon dat niet. Je noemde net ook even weer je probleem met je identiteit. Kun je, kun je ja. het uitleggen hoe dat werkt? Want je bent dan half Indisch, half, half Moluks. Waarom zit je dan ondertussen in? En waarom word je dan door beide partijen eigenlijk afgewezen? Kun je, kun je iets over, over dat probleem uitleggen? Ja, uh, dat heeft eigenlijk een politieke achtergrond, Indonesië. We komen allebei van Indonesië, mijn vader en mijn moeder. En In Indonesië was er een bepaalde status. De Nederlanders kwamen in die tijd op de eerste plaats, in de koloniale tijd. En uh, de Indische kwamen er eigenlijk onder, want ze hadden ook Indisch bloed. En daarnaast, daarna kwamen eigenlijk de Molukkers met een uh, soldatenstatus, zeg maar. En in die tijd werd het wel geaccepteerd omdat het in Indonesië normaal was. En eigenlijk is dat onderhuis, is dat eigenlijk gaan broeien. En hier in Nederland aangekomen, allebei de partijen, uh. ja, is dat eigenlijk tot uiting gekomen van... Uh, ja, al die jaren zijn we door jullie onderdrukt vanuit de Molukse kant naar de Indische kant gekeken. En dat kwam hier eigenlijk tot uiting, tot een soort van haatrelatie. Uh, ja, mijn vader en moeder hebben er eigenlijk uh, niet naar gekeken. Die uh, raakten verliefd op elkaar toen ze elkaar hier zagen. En zijn naar elkaar bij elkaar gebleven. Ondanks uh, tegenwerking van, uh, vanuit de molukse gemeenschap, maar ook vanuit de Indische gemeenschap. Mijn moeder heeft dat meest ondergeleden, omdat ze niet geaccepteerd had in de molukse gemeenschap... En altijd alleen komen te staan. maar Mijn moeder is een, een vechter. En uh, heeft zich altijd uh, ja, door het leven bewogen aan, met God aan de hand. En zo dat stuk heb ik wel van haar overgenomen, gelukkig. Ja, want uiteindelijk is het dan zo dat je als... Uh, bij de Mol Molukse jongens uh, word je als verrader gezien misschien. Omdat je ook Indisch bloed hebt. En bij, aan de Indische kant ben je niet minder waardig omdat je Molukse bloed hebt. Is, is dat een... Zo voel ik dat. Ja. Zo voel ik dat. Het is eigenlijk nooit echt uitgesproken naar me toe, maar nee. dat was mijn eigen ervaring. Door hoe die jongens onder elkaar met elkaar praten. Uh, bijvoorbeeld door hoe de luxe jongens over de Indische jongens praten. En daar waren ook vaak vechtpartijen. Ja. En, uh, Want wisten ze dat van jou, dat jij ook Indisch Ja, ja ja. En dat is dan de basis voor jou om te gaan zoeken naar je identiteit. En ja. dat heb je gedaan in de wereld van drugs, drank, seks. Wat heeft dat je opgeleverd? Heeft dat, heeft dat iets opgeleverd van een antwoord? Ja, wat het me opleverde was dat ik in die wereld niet over mijn gevoelens hoefde te praten. Het, ging, uh, het draaide allemaal om uiterlijk. En ja, je gaat je thuis voelen. Omdat ja, er wordt niet over je gevoel gepraat. Dus je, bent, uh, je wordt geaccepteerd zolang je meedraait. Dus ook geld gaat verdienen en ook uh, dezelfde... Uh, ja, kant oplopen ten met de neus dezelfde kant op. Dus er wordt niet gesproken over gevoelens. Maar als je maar stoer bent, als je maar, uh, ja, je staat, als je je mannetje staat, dan hoor je erbij. En daar ging het mij om, op dat moment. En op een gegeven moment, dan sta je niet met je mannetje. Dan, dan hoor je er niet meer echt bij, omdat je de wereld niet meer aan kan. Door alles wat je daarin meegemaakt hebt. Hè? De ontvoering van je dochter en de manier waarop je dan uh, ja, eigenlijk uh, aan de drugs onderdoor gaat. En wat gebeurt er dan? Ja, de wereld zakte onder mijn voeten weg. Ik viel in een gat. Uh, op dat moment was ook, viel het viel samen met het sluiten van de koffieshop door de gemeente. Dus ik had ook helemaal geen inkomen meer. En, uh, ja, ik voelde me een totale loser. En het enige voor mij op dat moment was uh, dat ik uh, ging, wou gebruiken. Ik wou niet meer uh, onder ogen zien wat er eigenlijk allemaal gaande was. En dat heeft geleid tot uh, ja. Dat ik mijn verstand op nul wilde zetten. Mijn gevoelens wilde onderdrukken. En elke dag ben gaan gebruiken. Hm. Ja. Het heeft een hele grote afstand geschept. Uh, ja, tussen, tussen mij, mijn ouders, mijn familie. Mijn, ja, ook mijn kinderen natuurlijk. Die zag ik niet meer. Nee. Nee. Hey, je hebt uh, muziek meegenomen. We begonnen het, uh, de uitzending met uh, Light of the World. Van de WOW Worship cd uit 2001. Um, we gaan zo meteen weer naar een... Een nummer luisteren wat jij hebt meegenomen. Um, Agnes D. Kun je iets vertellen over wat muziek in je leven doet? Is dat, is dat belangrijk voor jou? Um, ja, vroeger... Ja, ik, ik moest me vroeger altijd groter voordoen dan ik was. Dus ik draaide nogal vaak. Heavy metal. Vaak uh, muziek om me flink op te... Uh, hoe zeg je dat? Netjes... Ja, jezelf beter te voelen, bedoel je dat? Beter te voelen, ja. een beetje op te peppen. Ja. Vaak op te peppen en met teksten mezelf uh, ja, toch boos maken. Mm -hmm. Vaak boos tegen de ja. wereld. Ja. En nu, um, de nummers die ik hier tegen ben gekomen, op de hoop, hebben een, uh, die hebben een boodschap. Mm -hmm. Die hebben mij uh, gebracht naar waar ik nu ben. Okay. Dus uh, met het geloof vaak Michael W. Smith met Agnus D. Jos, waarom is dit nummer voor jou bijzonder? Ja, als we het over dit nummer hebben, dan hebben we al een sprongetje gemaakt. Want dan ben ik al binnen de hoop. Mm -hmm. uh, misschien mag ik nog iets van voor de sprong vertellen ja, later. Zeker, zeker, ja, zeker. Ja, maar over dit nummer wil ik uh, vertellen dat ik het als een film heb gezien. Als een DVD. Een clip tijdens de gastenbis stond hier op de hoop. Mm -hmm. En het heeft me zo aangegrepen omdat ik heel veel jongeren zag. Tijdens die clip die in aanbidding waren. En, uh, op dat moment was ik nog zoekende eigenlijk. Ja. En ik uh, was helemaal verrast door, door zoveel mensen die, uh, die ja, God aanbidden op een manier mm. die ik eigenlijk niet kende. Nee. En door die uh, clip uh, werd ik zo aangegrepen dat ik uh, ja, dichter bij God ben komen te staan. En het heel erg het verlangen kreeg om hem te leren kennen. Ja. Dat is... De manier waarop je nu um, in het leven staat, uh, voordat je opgenomen bent bij de hoop, is nog een hele tijd waarin je nou, eigenlijk nog blijft zoeken, blijft worstelen met, met verslaving. Kun je, kun je iets uitleggen over, we, we waren net geëindigd bij het moment dat je um, eigenlijk wegvluchtte, omdat de problemen met verslaving eigenlijk te groot werden. Maar je zei aan het begin van de uitzending ook dat je echt twintig jaar verslaafd bent geweest, dus dat moet dan een hele tijd zijn waarin je nou, in het doolhof van verslaving uh, ronddwaalt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, er moet wel iets over te vertellen zijn dacht ik. Hmm. Want, uh, um, het is eigenlijk een tijd van ellende geweest. Uh, ik kan een, niet goed alles terughalen wat er gebeurd is. Het is een uh, tijd geweest van snelle uh, snel gebruik. Scoren, heel veel scoren, maar ook heel veel uh, waanideeën. De cocaïne maakt je helemaal los van alles wat goed is. Dan zeg ik het nog heel netjes. Er uh, kwam eigenlijk nog veel meer geweld bij kijken. Je wordt zo wantrouwig en zo uh, paranoïde. Dat je niet meer weet uh, ja, wat voor en achter is. Ik heb in die tijd uh, niet echt veel gewelddadige dingen gedaan. Maar wel veel gedachten gehad. En wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat ik me afgezonderd heb. Totaal afgezonderd heb van de wereld. Ik heb me afgesloten voor alles en iedereen. Dat betekent uh, ook voor mijn kinderen. En dat heeft me het meeste pijn gedaan natuurlijk in die tijd. Uh, die periode is eigenlijk een, heel simpel te beschrijven als, uh, ja, als, als verwaarloze tijd. Je weet niet meer wat je gedaan hebt. Het ging alleen maar om de koken. En daar, zeg ik, daar zeg ik al heel veel mee. Um, wat, wat er gebeurd is. Op een gegeven moment, op mijn dertigste had ik er genoeg van. Heb euh, je al die tijd op de straat geleefd? Ik je heb je nooit vast... op straat geleefd, nee. nee. Nee, ik was altijd iemand die de buitenkant heel erg oppoetste. En zo me staande wist te houden. Maar had je ook een daginvulling dan? Ja, gebruiken. Ik gebruikte ja. van morgens vroeg tot s'avonds laat. Ja, je had geen baan of geen, uh, geen werk wat je... Nee, ik heb los en vast wel iets gedaan. Maar alles uh, ging ten onder... Alles was ondergeschikt aan het gebruik. Mm -hmm. Dus wanneer ik uh, bijvoorbeeld een tijdje ging werken... dan was het zo binnen drie, vier dagen afgelopen. Omdat mijn mm -hmm. gebruik ging boven alles. En het was vaak... Ik wilde zoveel mogelijk gebruiken. Dus ik wilde gebruiken totdat ik er bij neerviel eigenlijk. Dus slapen kwam er heel weinig van. En uh, ja, dat hou je op een gegeven moment niet vol. En het, het, het beheerste zo mijn leven... Dat, uh, dat ik me niet kon schelen wat er gebeurde. En elke keer wist ik me weer te redden... In de zin van uh, dat ik wel ergens mijn geld vandaan wist te halen. Dan bij een uitkering, dan in de WHO. En uh, ja, dat heeft eigenlijk alles staande gehouden. Uh, ja, uh... En daarom ben ik eigenlijk nooit tot het straatleven gekomen. Ik wist altijd uh, ja, wel weer een handeltje. En, uh... ja, ik wist altijd aan mijn kook te komen. En dat was eigenlijk ook. Uh... Daarom heeft alles zo lang geduurd omdat ik de, het hele toneelspel zo lang wist door te spelen. Op mijn dertigste, in ieder geval, kwam ik uh, tot het besluit om te stoppen. Waarom? Dat ik, ja, dat ik, uh, ja, waarom? Dat is een goede vraag. Ik zag het niet. Ik zag niemand meer. Ik voelde me zo ellendig. Ik denk, ja, of ik ga dood. Of ik ga door met dit. En was je echt alleen dan? Of? Je had geen vrienden meer? Familie die niet meer om je gaf? Die Iedereen gaf nog om mij. Of mij. Mm -hmm. En dat wist ik. En dat deed nog het meeste pijn, natuurlijk. Mm -hmm. Je ziet iedereen verdriet om je hebben. En, en je ziet ook dat niemand jou kan bereiken. Aan de ene kant is je gevoel er nog. Dus op momenten dat ik met mezelf geconfronteerd word. Dat ik met mijn familie geconfronteerd word. Ja, dan uh, dat zijn de momenten geweest waar ik, waarop ik het, uh, het meeste wou gebruiken. Wanneer ik die ellende zag. Dus ik, ik bleef in dat cirkeltje. Of ik ging gebruiken, of ik zag de ellende. Dus ik koos steeds voor het gebruiken. En op, op mijn dertigste heb ik dus de knoop doorgehakt, dat per toeval, omdat ik ook aan een lastcursus was begonnen... die me opgelegd werd door de sociale dienst, maar die ik ook na twee weken opgaf... omdat ik niet kon, je kan niet gaan werken zonder te slapen. Dus dat gaf ik op en daardoor werd mijn uitkering stopgezet. En van het een kwam het ander, dan, toen raakte ik een beetje in paniek... en toen ben ik naar de wethouder toegegaan. Ik zeg hallo, ik, zeg, ik heb recht op een uitkering... Ja, Je haalt op een gegeven moment ook de hele koloniale tijd erbij. Ik zeg, we zijn slachtoffers. En zo stel ik me eigenlijk ook op. We zijn slachtoffers en we hebben recht om hier te zijn. En ik gooi het allemaal uh, op, op onz onzinnige dingen eigenlijk. Waardoor uh, de wethouder op een gegeven moment tegen me zei van... Jos, ik wil je best wel tegemoetkomen zodra jij uh, daadwerkelijk stappen doet... in de richting van de, van de hulpverlening, de drugshulpverlening. En ik ben eigenlijk voor de eerste keer naar een kliniek gegaan... In Leuzen was het was een, was een kliniek voor Molukkos. Het LOCM heette dat. en uh, Er zat al een bekende van me. En het afkeken de eerste keer ging, ging... Nou nee, ik moet eerlijk zijn, na drie maanden was ik alweer weg. Want toen kwam mijn toenmalige vriendin vertellen dat ze niet meer met me verder wou. En eigenlijk was ook mijn hele motivatie op dat moment weg. En dan heb ik zelf ook mijn koffers gepakt. En meteen de, de eerste dag ben ik teruggevallen. Daar heb ik van geleerd en dat ging, ik ging op die periode heel erg hard... Alleen maar gebruiken weer. En eigenlijk weer hetzelfde liedje. En eigenlijk in alle wanhoop heb ik weer gebeld. Van joh, kan ik niet weer opgenomen worden? Nou, dat, uh, dat pikt dus niet zomaar van... Uh, ja, we zijn geen uh, inloopcentrum of een, of een hotel. Dus ga jij maar eerst al de, alles op een rijtje zetten. Wat je wil. Met je leven. En uh, de zaken uh, oplossen die nog opgelost moeten worden. Qua financiën en zo. Dan mag je terugkomen. ben ik in oktober 97 teruggekomen. En heb daar een jaar verbleven. En ook die, behandel nou, dat, die behandeling ging goed. En na een jaar ben ik naar buiten gegaan. Is het heel snel met me gegaan. Ben ik uh, begeleid wonen in Utrecht gaan doen. En gaan werken met verstandig gehandicapten. En het ging allemaal prima. En ik vond het wel best. Maar ergens knaagde er nog iets in mij. En ik wist niet precies wat. En daarna, uh, ik had de behoefte om mensen die dezelfde situatie, dezelfde achtergrond als mij hadden. Om te gaan helpen. Ook verslaafd En ik ben ook gaan werken bij de... Tussenvoorziening in Utrecht. Dat is een voorziening voor dak- en thuislozen. Maar er was ook veldwerk bij. En daar werd ik heel erg teruggeworpen. En werd geconfronteerd met, met gebruikers. En eigenlijk begon het al gelijk weer bij mij te, te broeien. En binnen een korte tijd was ik weer aan het gebruiken. Heb ik een half jaar kunnen verstoppen, verdoezelen. Maar toen ging het niet meer. Toen hebben ze me uit begeleid wonen gehaald. Ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar de kliniek. Ja... En in uh, ja, een korte periode heb ik uh, mijn herstel weer uh, doorgemaakt daar. Een herstart, zeg maar. Maar elke keer, de tijden in de kliniek gingen eigenlijk heel goed. Ik pikte de therapie goed op. Ik deed mee met de groepsgesprekken. Ik wist eigenlijk precies wat ik moest zeggen. Maar Was dat ook een buitenkant weer in stand houden? Precies. Ja. Het was echt die buitenkant in stand houden. En uh, verbinden uh, veranderde eigenlijk niet. Ik bleef dezelfde uh, leeg te houden. Zie ik nou pas achteraf, hè, na mm -hmm. tien jaar. Ja. Want ik dacht dat ik elke keer als ik uit kliniek uit was, dacht ik, ik ben er. Ja. Ik ben clean, ik, ben, ik heb mijn tijd niet gebruikt. Ik, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben gezond, vooral uh, fit. Ik was uh, ja, flink aan fitness te doen. En ik dacht, ik ben er. Mm -hmm. Maar elke keer binnen een maand dat ik buiten was, viel ik weer terug. Uh, zo is het eigenlijk vier opnames verder gegaan. In Brabant ben ik een keer opgenomen bij Novedik. Maar binnen drie maanden zei ze tegen mij... Jos, we kunnen jou niet behandelen omdat je je altijd aanpast. Je past je altijd aan. En dat is ook een stukje geweest... En, uh, een, een gevolg geweest van de identiteitscrisis. Mm -hmm. Dat ik me overal altijd aanpaste. En uh, ja, na drie maanden ben ik weer weggegaan. Ben ik weer teruggevallen. Dat was in 2001. En vanaf die periode ben ik eigenlijk heel hard gegaan. Heb ik mm wel -hmm. een eigen woning gehad. Een huurwoning. Dat ben ik ook alleen maar gaan gebruiken. Tussendoor heb ik nog wat... Uh, verkeerde mensen leren kennen, ben ik wat uh, diefstalletjes gaan plegen. Voor mij, in mijn ogen, was het onschuldig, benzine stelen. Omdat ik geen mensen pijn wilde doen en ik zag het uh, als, als iets kleins. En ik heb me zo uh, na de jaren doorgeworsteld... en ben eigenlijk uh, terechtgekomen tot vorig jaar 2006... Uh, waar ik eigenlijk bij mijn zus terechtkwam. Ik, ik moest weer geld hebben, dus ik zeg... Uh, ik kan me niet wat geld lenen. Maar tegelijkertijd wou ik uh, het meer body geven. meer, meer. Mm -hmm. ik, toen ben ik op internet gaan zoeken. Ik zeg, ik ga me binnenkort uh, laten opnemen. Want het was eigenlijk een, een leugen. Mm -hmm. Allemaal, uh, om te praten om wat geld te geven. En Heel snel ben ik bij de hoop terechtgekomen op internet. Maar eigenlijk... Uh, ja, ik maakte het nog extra groot door tot uit te printen. Alle informatie. Maar ja, er kwamen 15 kantjes uit. Hmm. Met kleurenprinten, dus mijn zus was helemaal niet zo blij. En uh, daar, daar is wel iets neergezet hoor. Daar is wel iets blijven hangen. Want ik denk, ja, dat is wel een grote instelling. En Eigenlijk waar ik steeds op stuk liep. Het stukje uh, resocialisatie of het naar buiten gaan. Uh, ja, dat is blijven hangen. Dat het zo goed georganiseerd was hier bij de hoop. Ja. Oké, okay, we gaan straks even doorpraten okay. hoe, hoe, je, hoe je daar terecht bent gekomen. En, en, en wat het met je gedaan heeft. Een van de dingen die het in ieder geval met je gedaan heeft, dat je hier God hebt leren kennen. Ja. Dat heb je al verteld. En je hebt ook muziek meegenomen die uit de opwekingsbundel komt. Het nummer Vader God, ik vraag me af. En ja, Ik kan me voorstellen, het lied kennende, dat dat um, ja, een belangrijk lied voor je is als het gaat om je identiteitsproblematiek. Uh, Precies. Uh, ja, ik hoorde het lied. Uh, een van de vele opwekkingsliederen, maar deze sprong er voor mij uit. Omdat in ieder geval, uh, ik vraag me af wat ik ooit heb gedaan en ik voelde me eindelijk thuis. Ik kwam binnen bij de hoop en ik voelde alleen maar liefde en ik kwam binnen. Je bent welkom zoals je bent. Ja, dat heeft me heel erg geraakt op dat moment. En daarom is het blijven hangen bij mij. Jos, ben je opgenomen in het uh, huisgezin van God? Kun je dat zo zeggen, als je dit zo hoort? Ik ben zeker opgenomen in het huisgezin van God. Ja, zo vaak ervaar ik het ook. En al bij het begin, bij binnenkomst, bij de hoop, had ik dat gevoel al... Uh, nou, sterker nog, al bij, de, uh, bij het intakegesprek nou, vorig jaar. We waren gebleven bij uh, de vijftien velletjes. Uh, okay. Vanuit je printer, die maakte indruk. Je dacht van, nou, oh, 15 velletjes... Uh, want een pagina, dat moet wel een hele grote organisatie zijn. Ja. En uh, toen is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Kun je vertellen hoe je, hoe je vanaf dat moment eigenlijk bij De Hoop... ...daadwerkelijk echt op intekengesprek bent gegaan? Ja. Nou, dat duurde dus niet zo lang, uh, het intekengesprek. Uh... Nee, want je, je was nog niet echt voornemens toen je... Tenminste, dat heb ik begrepen. dat je Toen je het aan het uitprinten was, was het nog niet eens echt een besluit... ...maar meer een, om aan je zus te laten zien dat je, dat je ermee bezig was. Ja. Ja. Nou, ik had wel zoiets dat ik. Uh, kijk, ik ben 40 jaar geworden vorig jaar. Ja. En dat is toch wel een uh, moment in je leven dat je gaat denken: van ja, ga ik zo verder? En mijn kinderen zijn al zo groot. En, mm -hmm. en ik kreeg zelfs te horen bij de hulpverlener van Novendik, waar ik ook nog uh, wel eens heen ging, zei van nou, misschien is het wel je uh, way of life dat je voor je rest van je leven gaat gebruiken. Nou, dat heeft toch ook wel iets in me losgemaakt van: uh, nee, ik denk het niet. Maar toch uh, had het gebruik nog steeds de overhand. Wat er toen gebeurd is, uh, nadat ik dat uitgeprint had allemaal, ben ik dat wel eens ga gaan lezen. En mijn moeder was eigenlijk ook gaan lezen. Wat er gebeurde is dat mijn moeder hulp ging zoeken bij de hoop. Hm. Dat was ook nog een mogelijkheid. En uh, ja, dat heeft me helemaal wakker geschud. Van, nou zo, Als ik mijn moeder al uh, hulp ga zoeken daarvoor voor mijn problemen. Dan, op dat moment heb ik me ook aangemeld. En ik kon uh, voor een intakegesprek komen. En wat er eigenlijk gebeurde was al meteen een wonder, want ik werd, later hoorde ik dat Arnold van de brug het intakegesprek met mij had. Ik, ik, toen had ik het, daar helemaal geen uh, notie van, ik was helemaal onder invloed. Dat was een hulpverlener van de, de brug waar je ja, zit. Ja, die had toen een intakegesprek gehad met mij, de poli, en eigenlijk na het gesprek is hij met mij gaan bidden. En dat dus was uh, ja, de eerste keer dat ik zo bad. Ik bad altijd op de katholieke manier, snel. De wij erbij. En hij bad heel, heel open met mij. Eigenlijk uh, over de actuele zaken. Wat hij graag voor mij vroeg. Uh, rust, vrede, geduld. En uh, ik werd er helemaal door aangeraakt. Eigenlijk op dat moment. De eerste keer dat ik dat hoorde. Ik ging naar huis. En vanaf het moment uh, gebruikte ik niet. Vanaf het moment had ik een besluit genomen. Ik gebruik het nog niet meer. En na één week zei mijn moeder. Wat is er met jou gebeurd? Uh, nou, ik, ik weet nog niet, ik ben aan het sporten. Na twee weken uh, zei ja er is echt iets met jou gebeurd. Na drie weken zei ja er is een wonder gebeurd. Want ik gebruikte het nog steeds niet. En ik vulde mijn tijd met, met uh, sporten. En veel sporten, want ik had veel tijd. Ik werkte niet. En ik ben uh, drie maanden clean gebleven. Op de, op, ja, voor de eerste keer in mijn leven, zonder hulp van buitenaf. Clean gebleven, nou dat was echt een wonder. Maar na drie maanden kreeg ik een blessure... Waardoor ik uh, niet meer kon sporten. en viel ik eigenlijk weer in, in een bekende gat voor mij. Uh, ik kwam een kratje bier bij. Ik zocht de verkeerde jongens op. En ik viel zo weer terug. En ik viel weer heel hard terug. En dat was eind... Het was vorig jaar oktober. Daardoor ben ik... Uh, ja, heel veel gaan gebruiken weer. En... Uh, ja, kwam ik eigenlijk ook tot een dieptepunt in, in, in, in mijn gebruikerscarrière. Als je het zo mag zeggen. Ik moest ook gaan werken vanuit de sociale dienst. En ik ben gaan werken. En dat, dat, dat leefde me eigenlijk heel veel spanning op. En op een gegeven moment uh, kreeg ik ook uh, rustgevers toege, uh, hoe zeg je dat? Mm -hmm. toegeschreven. En ik ben uh, die rustgevers gaan gebruiken, ook pam. En dat bracht me eigenlijk in een hele vreemde sfeer waar ik eigenlijk helemaal geen gevoel meer had. En in mijn uh, nood om te gebruiken ben ik eigenlijk naar mijn ouders toegegaan en heb ze eigenlijk min of meer bedreigd. Mm -hmm. En uh, ik, wist, ik, wil, ik wilde niet weggaan zonder dat ik geld kreeg om te gaan gebruiken. En dan heeft mijn moeder ook uh, de politie geweld met, met tranen in de ogen. En ik, ik voelde op dat moment niet. Ik zag ze wel huilen, maar het deed me helemaal niks. De politie kwam met vier mannen en hebben me daar weg gestuurd. Zeg maar ik ging gewoon keert weer terug toen de politie weer wegging. En uh, op dat moment wist ik dat het niet goed was toen ik thuis aankwam. Ik had al gescoord en toen wist ik, dit is niet goed. En ik begon zelf ook te huilen. Alles kwam los. En... Wat er eigenlijk gebeurd is dat ik uh, door het gebruiken heen... wist ik dat dit, dit, dit niet meer lang zou duren. Er uh, kwam wel in een hele hoog, grote nood. Ik wist dat ik bijna dood zou gaan. Ik dacht, ik ga dood als ik zo doorga. En ik wil niet meer zo verder gaan. Of ik uh, ja, ga voor een opname. Maar ik stond op de wachtlijst. De eerste keer dat ik uh, van de wachtlijst te horen krijg... Was, stond ik op nummer 188. Ik denk wow... Dat gaat lang duren. En er werd me verteld dat het uh, ja, acht, negen maanden zou duren. Dus ik zag dat eigenlijk niet zitten. Ik kwam in een nood en ik zei uh, tegen mijn maatschappelijk werker... Ik zeg, ik moet echt hulp hebben, want het gaat niet goed. En voor de tweede keer moest de politie gebeld worden... om mij weg te halen bij mijn ouders. Heel triest eigenlijk. En uh, op een gegeven moment kwam ik tot een dieptepunt en ben ik gaan huilen. Ik zat in mijn kamer en ik... Uh, ja, ik bad tot de Heer. Van, uh, het was dus echt een smeekgebed. Van help me, help me hieruit. Ik zie mijn kinderen niet meer. Ik sta nog echt helemaal alleen. En, uh, zo wil ik niet meer verder. Zo wil ik echt niet meer verder. En ik stond nog die, die week stond ik nummer, nummer 31 van de wachtlijst. Dat wist ik. Ik had die week nog gebeld. Zoals je om de twee weken moet bellen. Om op de wachtlijst te blijven staan. En uh, huilend heb ik dat gebed. Gebeden. En ik ben weer onder mijn deken gaan liggen. En ik heb... Uh, ja, ik dacht van, nou, dat, uh, dat lucht op. Maar ik bleef nog steeds in die ellende hangen. En ik heb eigenlijk nee, mijn stand op nul gezet. En binnen een half uur ging de telefoon. Ik nam eigenlijk nooit de telefoon op. En ik deed de deur ook niet open voor niemand. En ik keek op mijn telefoon. Ik zei 078. Ik zeg, nee, die ken ik niet. Dus ik kon mijn telefoon niet weer neerleggen. Ik denk hé, hey, dat is de hoop. Ik dacht, daar neem ik wel voor op. Dus ik nam op. En het was de receptionist, Roland, ik weet het niet zeker... Zij nam op, hij zegt, uh, Jos, weet je, we weten van je situatie. Je kan komen volgende week dinsdag. Ik zeg, wat? Ja, ik kon alleen maar huilen nog op dat moment. Ik heb alleen maar gehuild in die telefoon en al. En hij zegt tegen mij van, ja, joh, het is goed. Neem je identiteit mee en je ziekenfonds, papieren en, en het komt allemaal goed. Nou, uh, ik kon alleen maar huilen, dus zo heb ik ook opgehangen. En ik heb een maatschappelijk werker gebeld en die was ook helemaal door ontdaan en, uh, ontroerd en wist ook niet hoe te reageren. Ik dan belde mijn moeder op om te zeggen van hoe of wat en ze geloofde me niet. <laughs> ja, logisch. Logisch. En uh, ik kon het zelf ook amper geloven. Zo ben ik hier, uh, hier terechtgekomen. Mijn eerste hm. dag. De eerste dag kan ik ook goed herinneren. Ik vond het uh, eng. Ik werd hier opgenomen en iedereen was vriendelijk tegen. Hm. Zoals ik net eigenlijk al aan wilde geven, want in de tussentijd ook op de wachtlijst stond, moest ik ook bellen elke, elke twee weken. En eigenlijk voelde ik me hartstikke ellendig en alleen. En op het moment dat ik de receptioniste van de hoop aan de telefoon kreeg vroeg ze aan mij even hoe het met me ging. Mm -hmm. En dat was zo belangrijk. Dat was dat, elke keer uh, moest ik al bijna huilen. Op het moment dat ze vroeg hoe het met me ging, dan die warmte bij je niet meer gewend. En als je zo lang gebruikt hebt en zo lang jezelf hebt afgesloten voor je gevoel, mm -hmm. dan vraagt een onbekende voor jou, aan jou van... Hoe gaat het met je? En mm -hmm. ze bleef misschien wel twintig minuten met me aan de telefoon. Ik denk, wat is dat? joh, Al die, uh, al die aandacht en mm. al die. Ja, ik voelde de liefde eigenlijk al door die telefoon alleen. Mm. En zo kwam ik hier aan bij de hoop. En hetzelfde: iedereen gaf me een hand en iedereen ja, was hartelijk. En zo ben ik hier binnengekomen. Uh, ik heb altijd mijn zin hoog gedreven op de vorige klinieken. Maar hier had ik zoiets van: Nou, hier geef ik me een over. Geef me een over. En uh, ja, zo ben ik ook de eerste fase doorlopen. En nou ja, muziek, we, we hebben al een paar, paar nummers uh, geluisterd en uh, dat is belangrijk voor je. Uh, nog een lied van Opwekking, de muziek vervaagt. Gaan we naar luisteren, gaan we... Um, nou, misschien kan je kort even introduceren waarom dit nummer zo, zo belangrijk voor je is. Ja, ik zat nog niet zo lang op de groep. En uh, ik was ook niet uh, bekend met Opwekking. En er, was een, er zat een doop aan te komen en ik begreep het niet. Een doop, uh, we zijn als kind gedoopt. Ik was als kind gedoopt, katholiek, en ik snapte het niet... En het lied begon te spelen, de muziek vervaagt en uh, ja, dat alles om Jezus ging was eigenlijk de kern. En uh, dat is toen in mijn hart terechtgekomen dat alles om Jezus ging gaat. De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil, en dan kom ik. Met mijn grootste wens, iets te geven, Heer, waar U blij mee bent. Ik geef U meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij. Door de buitenkant heen doorgrond het diepst van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van De muziek vervaagt van de bundel Opwekkingen, het dus nummer 548. Jos, jij uh, zegt al voordat, je, voordat we luisteren naar dit nummer: zei je al, oh, het gaat alleen om Jezus, dat heb je geleerd. Um, je bent nu acht maanden hier uh, opgenomen bij de Hopen. Je, je hebt uh, ja, vier maanden uh, in een groep gezeten. Je bent vier maanden ook uh, zelfstandig woonachtig geweest op de brug. En bent nu uh, via het project Begeleid Zelfstandig Wonen... ook uh, op, jezelf, uh, op jezelf aan het wonen. Hoe zie je de toekomst? Hoe, hoe, hoe kijk jij naar het leven na de hoop? Om naar de toekomst te kijken... Um... ja, Ik zit nu op de Bijbelschool. Dat heeft wat wat is dat precies? De Bijbelschool is uh, een onderdeel van Nehemia. Het, is een, het staat los van Nehemia, maar het is... Uh, Nehemia is een kerk hier? Het is een gemeente in Zwijndrecht, ja. ja. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk tot keer gekomen. Dus ik voel me al heel erg verbonden met, uh, met Nehemia zelf. Ik ben daar uh, begin dit jaar tot keer gekomen... en ik heb uh, daar mijn identiteit eigenlijk gevonden. Niet per se daar, maar wel in God. Ik heb daar mogen ervaren dat ik een kind van God ben. En dus daar mijn identiteit uh, heb gevonden... Is het dan niet meer belangrijk of je dan Indisch of Moluks bent? Dat is uh, totaal niet belangrijk, nee. nee. Wat ik daar ervaar, was eigenlijk precies hetzelfde als hier op de hoop. Dat ik daar de eerste keer binnenkwam. Je hand wordt geschud, er wordt gevraagd hoe gaat het. En ik denk, uh, ja, dat is weer zo prachtig hè? Lid van de familie ben ik. En de eerste dienst dat ik er was, uh, werd, werd je uitgenodigd als je Jezus als je Heer aan het wilde aanvaarden. Ik begreep niet heel goed waar het over ging. Maar ik uh, liep naar voren. En eigenlijk kwam de voorganger, Bert de Haan, kwam gelijk naar me toe en zegt... Uh, ja, jij met je identiteit. Probleem, je bent er vanaf. Je bent nu een kind van God. En op dat moment, ja, dan toen brak alles weer in mij. Kwam alles weer los. Dat was eigenlijk mijn bekering. En uh, omdat ik al wist, door de Alpha-cursus die ik heb gevolgd, hier op de Hoop... Uh, dat bij de bekering de doop hoort ben ik heb mijn laten dopen. En uh, het heeft me... Een, uh, ja, verbond met God, bekrachtig. Maar ik ben ook veel meer vervuld. En ik heb veel meer verlangen om met de Heer te leven. Omdat het me zo vrijzet. Me zo losmaakt van alles uh, waar ik mee gelopen heb. Ik heb ook veel met minderwaardigheidsgevoelens gelopen. En het is uh, allemaal afgenomen. Ik voel me veel sterker op dit moment. En uh, mijn verlangen om te gebruiken is, is, is er eigenlijk niet meer. Wat ga je doen met de kennis die je op... Uh... ...opdoet nu met de Bijbelschool? Ja, de kennis. Ik ben van plan ook toch wel weer op te gaan pakken... ...om verslaafden... Uh, ...ja... ...naar Jezus te brengen. De, uh, ja, vroeger wou ik het anders. Ik wou verslaafden van een probleem afhelpen. Maar nu merk ik zelf dat... ...wanneer je eerst het koninkrijk opzoekt... ...dat het je veel meer oplevert. Dat je het je rust geeft. en Dat je jezelf uh, leert waarderen. En dat je daardoor... Uh, ...van je problemen afkomt... ...dat de problemen helemaal op de achtergrond verdwijnen. En waarom is het zo belangrijk om andere mensen te helpen voor jou? Nou, het is niet alleen een opdracht... ...het is je taak... ...het is mijn levensdoel geworden... ...en omdat ik zo gebruikt heb... ...weet ik precies waar iedereen doorheen gaat... ...en weet ik dat je er ook van af kan komen... ...en dat... Eh, ...dat het alleen... ...heel erg moeilijk is om eraf te komen... ...maar met de Heer Jezus... ...dan is je systeem toe ...24 uur per dag... En kun je op bouwen, want je weet dat je buiten ook niemand kan bouwen, vooral niet in die wereld. We gaan afsluiten met een nummer van Casting Crowns, Who Am I. Nou, dat is mooi, slaat mooi aan bij de hele uh, nou, problematiek, maar juist ook de oplossingen. Dat, uh, dat God niet kijkt naar wie je bent, ook niet wat je gedaan hebt, maar dat het belangrijk is wie hij is en wat hij gedaan heeft. Ja. Wilt u meer weten over het werk van de hoop, dan kunt u... Um, naar, kunt u kijken op de website www.dehoop.org. Daar is ook meer informatie te vinden over uh, hulp um, en hulpverlening. Als u een hulpvraag heeft kunt u daar terecht. U kunt ook een mail sturen naar info.dehoop.org. U kunt ook bellen naar ons telefoonnummer 078 611 111 078 6 en dan 6 een 1 wilt u meer weten over het werk van De Hoop Radio dan kunt u op www.dehoopradio.nl kijken naar uh, wat wij doen al doen en wat voor uitzendingen wij eerder hebben gemaakt. Wij sluiten af met Casting Crowns. Who am I? Who am I? That the Lord of all the earth would care name would care to feel my hurt who am i that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart not because of who i am but because of what you've done Not because of what I've done, but because of who you are.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 Militairen vrezen voor hun veiligheid als de geplande bezuinigingen op defensie doorgaan, zo blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur onder leden van de militaire vakbond AFNP. Bijna 65% van de ondervraagden denkt dat de bezuinigingen ten koste zullen gaan van hun veiligheid en 54% zegt dat ze hun werk nu al niet op verantwoorde wijze kunnen doen. De Defensie moet vanaf 2012 meer dan 600 miljoen bezuinigen. Volgens de AFNP is dat onmogelijk en zijn internationale missies nu al een financieel probleem. De Defensie zelf vindt de bezuinigingen ook een zware aderlating... maar de nieuwe minister Hille gelooft niet dat de veiligheid van militairen in het geding is. Burgemeester Wolfsen van Utrecht is het zat dat de gemeente er steeds te laat achter komt dat homo's worden weggepest uit hun buurt. Gisteren werd bekend dat een man zijn huis in Lombok is ontvlucht. Eerder besloten al andere homo's en lesbiennes te verhuizen naar pesterijen. Voor de Utrechtse gemeenteraad was de maat al langer vol. De raadsleden eisen nu dat er krachtige maatregelen worden genomen. Gemeentepolitie en woningcorporaties hebben aangekondigd een gezamenlijk telefoonnummer in te stellen dat homo's kunnen bellen. Het zogeheten gay alert moet meteen duidelijk maken dat het slachtoffer vanwege zijn of haar homoseksualiteit wordt lastiggevallen. Een hoge luchtmachtofficier in Canada is veroordeeld tot twee keer levenslang voor de moord op twee vrouwen. Ook pleegde hij verschillende zeden.